Twee uur. Freddy van Tijn met het NOS Journaal. Ziekenhuizen hebben vaker te maken met problemen met het ontslaan van patiënten. Er zijn wel grote regionale verschillen, blijkt uit een rondgang van de NOS... langs een kwart van de ziekenhuizen. Veel patiënten die niet langer een ziekenhuisbed nodig hebben... hebben nog wel zorg nodig. Maar sinds 1 januari komen de lichtere gevallen niet meer in aanmerking... voor een plek in een verpleeghuis. Ook niet voor een tijdelijke overbruggingsperiode. Die patiënten zouden moeten worden opgevangen door de thuiszorg... of mantelzorgers, maar die zijn er niet altijd. Doordat sommige patiënten niet kunnen worden ontslagen... ontstaan bij sommige ziekenhuizen wachtlijsten... voor het opnemen van nieuwe patiënten. De Syrische president Assad is niet van plan om op te stappen. Dat zijn die tegen Russische parlementsleden in Damaskus. Assad wil dat er tijdens de vredestop, komende week in Zwitserland... vooral wordt gesproken over het bestrijden van terrorisme. De Amerikaanse minister Kerry zei afgelopen week... dat er geen plek is voor Assad in een toekomstig Syrië... Aan de vredesgesprekken die woensdag in Montreux beginnen... nemen het Syrische regime deel, oppositiegroepen en westerse diplomaten. De Vereniging Nederlandse Gemeenten vindt dat gemeenten... meer vrijheid moeten krijgen om hun eigen belastingen te heffen. Dat zegt voorzitter Joritsma in een interview met Nu.nl. Gemeenten halen ongeveer 10 procent van hun inkomsten uit belasting. De rest van het budget krijgen ze van het Rijk. In Ivoorkust begint de laatste etappe van een operatie om een tiental olifanten te verplaatsen naar een nationaal park 400 kilometer verderop. De verhuizing is anderhalf jaar voorbereid. De bosolifanten, die door gewapende conflicten uit hun woongebied zijn verdreven, leven nu te dicht bij de stad Daloa en vormen daar een bedreiging voor de mensen. Aan de verhuizing levert ook Nederland een bijdrage. In Ivoorkust leven nog 2000 bosolifanten.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 Open nu een Zwitserleven Maandsparenrekening en ontvang een bijenkorf cadeaucard ter waarde van 25 euro. Kijk op zwitserleven.nl. Sparen. Deze maand verdubbelt de Vriendenloterij alle geldprijzen. Speel nu ook mee in de Vriendenloterij en maak deze maand gratis kans op niet 1, maar 2 miljoen euro. Ga naar Vriendenloterij.nl en pak die kans. Deelname vanaf 18 jaar.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 Met Dion de de Graaf en Hugo Borst. Goedemiddag, dames en heren. Dit is Langs de Lijn van zondag 19 januari. Met vier wedstrijden in de eredivisie. En één van die vier is al even bezig. Namelijk 75 minuten. NEC tegen ADO Den Haag. Frank Wilaert. Ja, een kraker van je welste. Onderin de eredivisie. En NEC leidt met 3-1. En gaat met deze stand over ADO heen. Kortom gaat de laatste plaats verlaten. Maar NEC maakt het wel spannend hoor. In het laatste kwartiertje. Want het leunt achterover. ADO is bepaald niet goed. En weet er tot nu toe niet van te profiteren. Hoewel Mitchell Schetter zojuist heel dichtbij was om de aansluiting sterver te maken. En ADO heeft die heel hard nodig om toch nog iets te maken van hun middag in Mij Nijmegen. Want het kan natuurlijk niet zo zijn dat je verliest van de nummer laatst. Ook al is het in een uitwedstrijd, ADO gaat wel die kant op. Want NEC leidt 3-1. Om half drie begint Cambuur tegen Goa Eagles en FC Utrecht Feyenoord. En in de eerste speelronde na de windstop ook meteen een topper Ajax-PSV-aftrap half vijf. Van begin tot einde in deze uitzending die dus ook wat langer duurt. En naast voetbal volgen we ook het EK Short Track in Dresden. En bespreken we het WK Sprint in Nagano en de Australian Open in Melbourne. Tot tien voor half zeven ongeveer is dit langs de lijn. Uit 1982, Toto met Rosanna. Frank Wielaert kijkt naar NEC ADO. ADO heeft al tien jaar niet gewonnen en dat gaat zo blijven. Ja. Ik, daar lijkt het inderdaad wel op. Want Ado Beugelsdijk zei in de aanloop naar deze wedstrijd: Wij hebben meer kwaliteit in de selectie. En dus gaan wij winnen van NEC. Nou, die kwaliteit hebben ze voorlopig nog goed verstopt gehouden. In dit duel. Want NEC is de betere ploeg. Staat dan ook verdiend voor met 3-1. Alhoewel, er zijn nog negen minuten te spelen. En het wordt toch altijd weer een nerveuze bedoeling. Op de een of andere manier in de goffer dit seizoen. Dus het is nog niet helemaal gedaan. Holla met een vrije trap. De diepte in Beugelsdijk kopt daardoor. Bal wordt achterin bij NEC weggewerkt. En uh, dan wordt hij wild naar voren toegeschoten. Maar wie is daar om de bal op te rapen? Daar zou je dan bijvoorbeeld een konboy of zo verwachten die doorloopt. In dit geval het is het Stefanik. Maar uiteindelijk komt de bal toch gewoon bij Swinkels terecht. En dan verhuist iedereen weer naar de helft van NEC. Inclusief iedereen van ADO Den Haag. Want NEC als het de bal heeft, durft het zich nauwelijks nog op de helft van ADO te vertonen. Nu wordt er een overtreding gemaakt door Kolwijk. Het duurt even voordat Makkeli zegt dat het een overtreding is. En dus ook zo besluit Alberg. Is het slachtoffer en de vrije trap. Daar staat Holla alweer klaar voor om hem te nemen. Halverwege de helft van NEC. Dus iedereen weer randje straks op het gebied bij de Nijmegenaren. Om daar de boel weg te werken. En natuurlijk Beugelsdijk in de buurt van de tweede paal. Om in te koppen. Dan wel door te koppen richting de andere kant van de goal. Daar gaat de bal ook naartoe. Beugelsdijk, daar gaat die bal ook overheen. En als daar dan een ADO-speler in het midden valt... dat is Zuiverloon, wordt hij weer overeind gesommeerd door Makkeli... die dit vervolgens tegen hem zegt, ja, je kunt wel vallen... maar niet alles waarmee je valt in deze wedstrijd... is veranderd in een penalty. En NEC heeft wat loopvermogen voorin nodig... Higden is de man die je daar niet voor moet hebben. Zeker niet als er zoveel ruimte op de helft is van ADO als op dit moment in de wedstrijd. En dus komt nieuweling Castellion in de ploeg. Die kan namelijk die ruimte wel goed belopen. En dus wel de diepte brengen bij NEC op dit moment. De nieuwkomer dus, de huurling. Uh, hij maakt zijn eerste minuten in het Nijmeegse shirt. Om te helpen NEC van die laatste plaats af te krijgen. En daar lijkt het, op te gaan, daar, daar lijkt het ook daadwerkelijk op uit te gaan lopen voor NEC. Want de voorsprong staat en die staat vooralsnog als een huis. ADO krijgt weinig kansen en de voorsprong is 3-1 vlak voor tijd. We gaan naar het wereldkampioenschap sprint op de schaats. Michel Mulder heeft zijn wereldtitel geprolongeerd. Sebastian Timmerman zit hier. We gaan praten over dat uh, toernooi. Was dit een comfortabel toernooi ja, voor Michel Mulder? Dat kun je wel zeggen. Hij was topfavoriet, eigenlijk al op basis ook van hoe hij dit seizoen uh, reed. Um, Zoveel rijders zijn er niet meer. die en een hele goede 500. en een hele goede 1000 kunnen rijden. Hij kan dat wel. Nou, een aantal uh, van dat soort rijders was ook afwezig. Zoals Koskala, Greg. Uh, mm -hmm. Ja, dus dan blijft Michel Mulder over als topfavoriet. En eigenlijk vanaf de eerste afstand, vanaf de 500 meter. Uh, werd die status alleen maar bevestigd. Hij won gisteren in 34-83 en dat was al uh, veel beter dan, uh, dan de nummer 2. Daar zat al uh, dik drie tiende, bijna vier tiende van een seconde tussen. Ja, dus en vanaf dat moment... Hij kon zich zelfs een fout permitteren gisteren op de duizend meter... toen hij een missen maakte bij het insturen van de voorlaatste bocht. Uh, vandaag trouwens wint hij weer de 500 meter... niet zo snel als gisteren, iets langzamer, 35-12. Ja, de duizend meter was een uh, kwestie van geconcentreerd rijden... en geen fouten meer maken... En dat deed hij. Maar dat moet hem, vooral die 500 meter, die tweede 500 meter... moet hem veel vertrouwen geven. Ja. Want we weten nog van vorig jaar dat hij toen enorm veel zenuwen had, hè? Ja, vorig jaar was een heel ander toernooi, inderdaad. Toen won hij ook geen afstand, doet hij nu wel twee keer. Toen had hij uh, veel zenuwen, die, de tweede dag. Maar dat gold toen voor iedereen, kan ik me nog herinneren... in Salt Lake City was een dag met heel veel fouten. Uh, ja. Van de duizend meter de slotafstand, Nou, die was niet om aan te zien. Zoveel fouten werden er gemaakt door iedereen. Um, en hij heeft was, het nu was onder het controle, het, het? Ja, Vanaf het begin af aan had hij het onder controle. Ondanks het feit dus dat hij wel één fout maakte gisteren... maar vandaag had hij de boel onder controle... Uh, je zag ook echt dat hij bezig was met technisch uh, goed te rijden... geconcentreerd te rijden. En daar rij je dan misschien wel een paar honderdste of een tiende langzamer door... dan wanneer je echt tot het gaatje wilt gaan. Maar dat, dat kon hij zich permitteren. Maar dat zou, was... dat, zou dat ook komen omdat Sochi er nog aankomt... en dat het ja. daar natuurlijk allemaal om draait? Ja, en daar draait het natuurlijk... Ook voor hem voor een groot deel uh, wel om. Uh, uh, ja, en je, pas over een paar weken kun je natuurlijk zeggen. wat de juiste mm -hmm. route is geweest. en wat de juiste weg is geweest. Maar ik denk dat, dat Michel Mulder. zeker ook van zijn 500 meters hier. Uh, uh, daar veel uh, vertrouwen door meeneemt. richting. Uh, richting sortie. 1000 meter is hij niet zo. 1, 2, 3 in titelkandidaat. denk ik. Zeker ook als je ziet dat. Davis weer hier heel goed reed. vandaag vooral. Kuzin... Uh, die gisteren de duizend meter won. Maar op de 500 meter behoort Michel Mulder echt tot, uh, tot de medaillekandidaten. Ja, er, zijn, er waren wel een paar grote namen niet. Hè? Ja. Dat moeten we dan wel nog even tuurlijk, in ons achterhoofd nee, houden. Ik noemde net Koskela, Greg, uh, TBMO, de, de grote meneer. Ja. Vooral op de 500 meter. Maar ook zeker niet te onderschatten op de duizend meter. Was er ook niet. Die uh, bereidt zich momenteel of notabene vanaf morgen in Nederland. In Tijal, in Heerenveen, voor op, uh, op Sochi. Uh, dus wat ik al zei over een paar weken. Dan kun je, kun je echt de conclusie gaan trekken en de balans opmaken, wie heeft de juiste keuze gemaakt. Ja, vier jaar geleden deed Sangwa Lee bij de vrouwen wel mee... en we werd zij wereldkampioenensprint... en won ze ook goud in Vancouver. Ja. Die trouwens Sangwa Lee was er ook niet bij het vrouwen. Um, Davis, die noemde je al, die lijkt er helemaal klaar voor. Hè? Die doet zoals een echte Amerikaan betaamt. Ja. Ja, ja. <laughs> die werkt heel langzaam naar die spelen toe... En dan, Boem. nou, we kunnen bijna niet meer om hem heen, volgens mij. Nee, hij liet in de wereldbeker al zien dat hij, uh, dat hij weer erg goed op orde is. En dat liet hij dit weekend ook weer zien. Gisteren verloor hij in een duel nipt, nipt, nipt van die Cuisin. die vorig jaar wereldkampioen werd ja. op de kilometer. Die dus ook bevestigd, wat dat betreft. Vandaag reden ze weer tegen elkaar en sloeg Davis keihard terug... want die wint met zo'n zestiende van een seconde afgerond. Dus uh, uh, nee, Davis is echt, uh, voor de, zeker voor de duizend meter is hij een van de topfavorieten. En dat zou bij de heren uniek zijn. Drie keer goud voor dezelfde rijder op rij. Maar hij is echt de topfavoriet voor die, voor die gouden medaille. Ja. Ook uniek. Een Australier ja. op het podium. Ja, ja, sowieso is het alweer <laughs> apart... om de laatste jaren weer met een Australier uh, geconfronteerd te worden in het schaatsen. Hij komt uit inline skaten. Uh, hij is heel goed bekend met Michel Mulder. Daniel Greg, hebben we het over. Goed bekend met Michel Mulder. Omdat hij in de zomer uh, met veel traint. Ook in de winter op het ijs traint. Hij met de ploeg van Beslist.nl. Uh, hij um, wordt gecoacht door Desley Hill... die dan in de zomer bij het inlineskaten... ook weer de coaches van Michel Mulder. Dus daar zitten allerlei zwarsverbanden aan... die komen elkaar op allerlei momenten in het jaar tegen. Ja, hij reed gewoon ook een, een degelijk toernooi. Vooral op de 500 meters reed hij goed. 1000 meters waren iets minder. Maar uh, ja, vorig jaar... Zeg ik, uit mijn hoofd die, redde hij die de slotafstand niet eens. Mocht hij de dwe, tweede duizend meter niet rijden. En nu wordt hij wordt derde. Nou, heeft hij heel goed gedaan. Nog Voor de eerste kijken, keer in Australië op het podium van Even de kijken naar die andere Nederlanders. Naar Nuijs en naar Ronald ja, Mulder. Ja, daar kunnen we eigenlijk wel vrij kort over zijn. Die hadden, die hadden het niet. Ronald Mulder liet te veel tijd liggen op de 500 meter. En Kjeld Nuijs had links en rechts wat foutjes. Vandaag ook weer op de 1000 meter. Waar hij direct na de start bijna ter val kwam. En uh, nee, ja, vijfde en zesde. Helemaal niet super, super slecht natuurlijk. Maar ze kwamen vanaf het begin of aan tekort om mee te doen voor het podium. Ja, Ronald Mulder kan nog iets goed maken ja. in Sochi, maar dat kan helaas niet. niet. Nee, nee, nee, nee. En het leekte ze nu nog wel een beetje op dat hij zich wel heel graag wilde bewijzen hier na de debakel van het missen van de kwalificatie voor ja. Sochi. Nou ja, dit was dan ook nog zijn enige kans. Ja, hij zal misschien, misschien nog uit, en... ja, ja, wereldbekers komen er nog, maar ja, dat is echt uh, een een, na, een toetje van een nagerecht nog ineens. <laughs> En een vies toetje ook. Ja, nee. Dat, uh, <lacht> twee wereldbekers resten er nog na de Olympische Spelen. We gaan naar de vrouwen. Vier afstanden op een podium rijden. En dan uh, uh, geen medaille, medaille pakken. Dat overkomt Margot Boer. Hoe ja, kan dat? Ja, omdat uh, ze <lacht> op de duizend meter. Ja, ze was drie keer tweede daarvoor. 500 meter, duizend meter. En vandaag ook weer op de 500 meter. En dan komt de tweede duizend meter. Dan wordt ze derde. Nou, dan denk je inderdaad van. Nou, dat doet ze wel goed. Maar als ze dan de, de punten bij elkaar optelt. Uh, dan zie je dat ze op die slotafstand... Want net uh, 1400ste te veel heeft verloren op Heather Richardson, die uh, net als vorig jaar steeds beter ging rijden in het toernooi en daardoor uh, kukelt ze net van het podium af. En Richardson springt op de laatste dag van vier uh, naar drie uh, uh, en komt dus wel op het podium. En Margot Boer net niet, ja weer net niet. Dat ja. is, begint een beetje de story of, the life, of her live te worden. Uh, ze heeft al heel veel vierde plaatsen bij weken sprints nu drie. Uh, Olympische Spelen Vancouver, ook twee vierde plaatsen. Je ziet het ook in de wereldbekers. Hè? Vijfde, zesde, zevende, zevende, vijfde, zesde. Maar echt die piek, die, die uitschieter, die ontbreekt nog. En die wil ze zo graag. En ze rijdt ook heel constant en heel goed. Maar ja. Ik zou zeggen, over een paar weken. Als ze dan wint, dan uh, zegt iedereen... zie je wel, dit is een mooi verhaal. Dan is het het verhaal van de Spelen. Dankjewel, Sebastian Timmerman. We gaan schakelen. Bij NEC-ADO slotfase Frank Wielaert. Extra tijd gaat zojuist in. Drie minuten nog. En dan is NEC van de laatste plaats verlost. Ze hebben al een paar keer eerder deze competitie de kans gehad. Een keer of twee, drie. Iedere keer lukte het niet. En iedereen was doodsbenauwd dat het vandaag ook weer niet zou gaan lukken. Heel veel NEC'ers, fans, mensen van de club. Vooraf bloednerveus voor deze confrontatie met ADO. Dat ingehaald wordt als het 3-1 blijft. Ook als het nog 3-2 wordt, wordt ADO gewoon ingehaald. Corner kort genomen. Kolwijk legt de bal terug op voor. Gaat. Iemand nog schieten. Stefanik doet dat. bal wordt tegengehouden door Zuiverlo. Nog een keer ingebracht vanuit de tweede lijn door Rex. De man die op het middenveld werkelijk alles dicht loopt. Wat er dicht te lopen valt voor NEC. En de bal gaat uiteindelijk een paar meter naast de goal van Swinkels. En de doeltrap genomen door Holla. Die kan namelijk verder trappen. En dus is Ado sneller aan de overkant. Waar Beugelsdijk een soort van extra spits is geworden. Die gooit daar stevig de beuk erin. Zoals dat bij Beugelsdijk hoort. Dat heeft hem ook al een gele kaart opgeleverd. Toen die een... Elleboog in het gezicht van Van Eyde drukte. Niet zozeer dat hij daar een rode kaart voor had moeten hebben. Maar hij vond het zelf nogal vreemd dat hij daar geel voor kreeg. Terwijl het toch een duidelijke gele kaart was. De ingooi genomen door Schet. Niet op de goede plaats. Mag hij het nog een keer proberen? Ja, laat het dan over aan Malone. Die van middenvelder inmiddels bek is geworden. Veel, om, veel wijzigingen in het elftal van ADO qua plaatsen. Omdat ze nu nou eenmaal in een penibele situatie zitten. Namelijk ze, ze zien NEC eroverheen gaan. Kambuur moet vanmiddag nog op eigen veld tegen go Ahead Eagles voetballen. Dus voor je het weet sta je als ADO zijn de laatste. En krijg je volgende week Feyenoord op bezoek. Dan heb je dus een serieus probleem. En ook bij ADO waren ze zich daar vooraf ter degen van bewust. In deze wedstrijd ADO nog maar eens een keer aanvallen via Meijers. En op het middenveld Van Haren terugleggen naar Zuiverloon. Iemand zal toch een keer die lange bal moeten gaan geven in deze extra tijd. Inderdaad, dat gebeurt. Van Eijden is dan achterin degene die daar wegkopt. Van Duinen krijgt de bal niet onder controle. Van Duinen in deze wedstrijd één keer gezien. Misten een kans, Eén op één met Jonssen. Die vandaag ook een... Uh helderrol uh, krijgt voor uh, NEC de kans voor Castellion... om in zijn eerste wedstrijd een doelpunt te maken op aangeven van Hemlijn. Hij mist glijdend bij de tweede paal. Althans, Swinkels zit er goed tussen. Dus blijft het voorlopig bij 3-1 in deze extra tijd. Goeie paas van uh, Hemlijn. En Castellion is precies op tijd op de goede plaats. Kan die bal met de binnenkant van de linker uh, de hoek uitkiezen... Maar uh, hij krijgt de bal op de vuisten van Swinkels. En nu stoort hij de verdediging van ADO den Haag. De bal gaat over de achterlijn. Moet er moet dus weer een doeltrap genomen gaan worden. En uh, iedereen in Nijmegen snakt in ieder geval naar het eindsignaal. En zal dan opgelucht ademhalen. Want crisis bezworen vooralsnog. Want na deze wedstrijd, als die niet gewonnen zou zijn... Dan was de crisis wel degelijk hier serieus aangebroken. En NEC kun je dan rustig stellen. Is na de winterstop uitstekend begonnen. De lange bal op het middenveld opgevangen. Uiteindelijk als die een paar keer heen en weer gaat door Kolwijk. Die gooit hem dan diep. Daarvoor is Castellion in de ploeg gekomen. Om daar dan achteraan te lopen. Maar die gelooft niet in die bal. En dan zegt uiteindelijk. Makkeli het is afgelopen. Iedereen in Nijmegen op de tribunes gaat staan. En geeft applaus voor die elf die zich helemaal kapot hebben geknokt. Niet goed gevoetbald. Maar wel goed genoeg om beter te zijn dan Ado. En dus dik verdiend die drie punten te pakken tegen Ado Den Haag. Het gaat over Ado heen. Het gaat over Cambuur heen. En zo sta je ineens geen achttiende, maar zestiende. Wat zullen ze daar voorlopig blij mee zijn in Nijmegen? 3-1 werd het. Goeie paal, mooie goal. En dan wordt hij ingeschoten op de paal. Komt er dan toch nog een schot en een intikker? Oh, oh. De eredivisie. de oh, oh. Alle wedstrijden van gisteravond. Bek Zwolle tegen Vitesse werd 1-2. Bij rust was het 1-1-0-1 door Atsu. 1-1 Fernandez en 1-2 van Aanhold. Vitesse-speler Piazon miste in de eerste helft bij 1-1 een strafschop. Vitesse wint ter nauwe nood van Zwolle... want de winnende treffer viel pas in de negentigste minuut. Vitesse-coach Peter Bos. Nou, ik vond ons niet geweldig spelen. Laat ik daarmee beginnen. Ik vond wel dat we de bovenliggende partij waren, De ploeg die het initiatief had. En de eerste keer dat ze bij ons voor de keeper kwamen, was dat ook meteen raak. Daarna mis je nog een penalty. Dus dat hebben we eigenlijk wel wat, wat zelf laten liggen. Voor Peck waren de druiven zuur. In de counter kreeg de ploeg van Ron Jans een paar grote kansen. Met zoveel ruimte en één op één, dan, dan liggen er enorme kansen voor ons. En alleen, uh, ja, Guillaume ging een keer schuin alleen op, uh, op Veldhuizen af. Maar de hoek was te moeilijk en uh, ging er niet in. Maar daar hadden wij nog uh, meer van kunnen profiteren. Patrick van Aanholt werd weer de matchwinner in de laatste minuut. Tegen Ereveen deed de kerstverse vader dat eerder dit seizoen. Ja, klopt. Tegen Ereveen deed ik hetzelfde. Alleen, ja, die was nog ietsje mooier. Maar ja, goal is een goal, dus hij telt. En, uh, ja, en ik had uh, ja, mijn zoontje beloofd dat ik zou scoren vandaag voor hem. Dus uh, ja, dat is natuurlijk extra, extra mooi dat ik met hem kan delen. Oh. Dat is mooi. Sorry. Net geboren <laughs> en toch al een belofte doen. Heerenveen, Rode Rodiërc, Rust 1-1 eindstand 2-2. 1-0 Zierg, 1-1 Nemet, 2-1 Finn Bogelson en een strafschop. En 2-2 Hupperts. Het was, het, eerste, het was de eerste wedstrijd voor Rodiërc-trainer John Dal Thomasson. Hij was na het gelijkspel redelijk tevreden over zijn ploeg. Ja, eigenlijk wel. Ik heb de dingen teruggezien die we eigenlijk hebben getraind. Met name als een verdedigde organisatie. Over negen minuten. Ja, als je ijs speelt. In Friesland, ik kreeg zoveel kansen, moet je tevreden zijn. En dat toen gewoon heel goed te verdedigen. Bij Rode JC maakte Hupperts de gelijkmaker. De aanvallen maakte ook al de 3-3 in de thuiswedstrijd tegen Herenveen. Ja, precies. En volgens mij de 4-4 volgend seizoen ook. Dus ja, dat, dat was mezelf ook al opgevallen. Ja. Maar ja, het is nog meer als je de winnende maakt. Dus, maar ja, dit is ook goed. Heerenveen had volgens het wedstrijdbeeld moeten winnen... maar de ploeg van Marco van Bassen liet te veel kansen liggen. Rode komt hier in eerste instantie om te verdedigen en om te counteren. Nou, dat is lastig spelen, ruimtes worden klein. En dat is niet ons sterkste punt. We hebben ons best gedaan... En bij Vlagen ging het redelijk. En soms uh, ja, waren de counters van uh, Roda ons net even iets uh, te goed. Gaan we verder met AZ tegen NAC. Bij Rust was het 2-0, eindstand 3-0. 1-0 door Berghuis, 2-0 Johansson en 3-0 weer Berghuis. AZ begint goed aan de tweede seizoen zelf. De drie punten zijn mede te danken aan de man van de wedstrijd... Steven Berghuis. Hij kreeg de voorkeur boven Goedmondsson. Ik heb alleen een invalbeurten gehad dit seizoen... Ja, dat is gewoon heel moeilijk. Vooral uh, als het team niet lekker draait en je komt erin. <kijen> ja, dan moet je het wel het verschil maken. Maar ja, dat is gewoon heel moeilijk om gelijk in het tempo van de wedstrijd te komen. En, ja, ik wil het gewoon van het begin laten zien en uh, laat dit maar een begin zijn. Ook advocaat kijkt tevreden terug op zijn keuze voor Berghuis. Je ziet dat hij ontzettend veel mogelijkheden heeft. Hij passeert makkelijk een fantastische schot. Kan ook een steekbaas geven. Dus nu moet, nou moet hij laten zien dat het uh, niet eenmalig is. Naktrainer Nemanja Goudelje was kort en duidelijk over de verliespartij. We waren te traag. Ja, konden wij niet kort dekken door deken, Stonden we uit de druk. Dus kon hij niet brengen wat wij wilden we gewoon brengen. Dus uh, het was gewoon een beter team. En dan RKC Waalwijk, FC Groningen, rust 0-1, eindstand 1-1. 0-1 werd door De Leeuw en 1-1 uit een strafsgroep door Snow. Bij een 0-1 stand kreeg de debutant van FC Groningen, Hans Hatenboer... een directe rode kaart. Dat was in de 69e minuut. FC Groningen had lang uitzicht op de overwinning. Trainer Erwin van der Looy baalt dan ook van de puntendeling tegen RKC. We hebben weer twee punten weggegeven vandaag. Dat is wel, uh, dat is wel spijtig. Hoewel ik wel uh, zeer tevreden ben over de eerste 70 minuten. Hoor. Ja. En na 70 minuten, uh, dik 70 minuten, geven we toch de scheidsrechter... de kans om een rode kaart te geven. En uh, dan staat de wedstrijd op zijn kop. Na de 1-1 kon de wedstrijd nog alle kanten op. RKC-trainer Erwin Koeman. We krijgen 2-3 mogelijkheden om nog die 2-1 te maken. Maar uiteindelijk krijgen we dus ook nog twee kansen tegen in het tegenaanval met een man meer. Ja, en dat is van ons niet goed. Uh, er moet er eigenlijk één uh, leider op het veld staan die dat uh, corrigeert. En dat gebeurt uh, niet. Waardoor we op het eind ook uh, nog kunnen verliezen. Bij Groningen maakte Hans Hatenboer zijn debuut. Een wedstrijd die Hateboer nooit zal vergeten. Nee, dat denk ik ook niet. Uh, 70 minuten gespeeld, assist en een rode kaart, ja. Ik denk dat die rode kaart, ik denk dat het zwaar bestraft is. Uh, maar ja. Ja. Vergeet je niet snel, denk ik. Nee hoor, Dionne. Hij ik loopt niet. uit zijn nek. Het was een schandalige overtreding. Gekomen terecht, rood. Zwaar rood. Vrijdag al gespeeld. FC Twente tegen Herakles Almelo. 3-1 programma vandaag NEC Ado Den Haag, 3-1. En om half drie FC Utrecht Feyenoord en Cambuurco uit Eagles. En om half 5 de kraker Ajax-PSV. Dan nou gaan we kijken naar de stand tot nu toe. Vitesse is de koploper met 40 punten uit 19 wedstrijden. Ajax die begint straks pas om half vijf. Dus 18 wedstrijden gespeeld, 37 punten. Dan Twente met 37. Feyenoord met 33. Heerenveen met 30. En PSV is de nummer 8 met 18 wedstrijden gespeeld en 26 punten punten. Kijken we ook nog even onderaan. RKC Waalwijk, 19 uit 19. Roda ook, 19 uit 19. Dan NEC is dus af van die laatste plaats. Uh, de nummer 16, 18 uit 19. ADO is de nummer 17, 17 uit 19. En de nummer laatst op dit moment is Cambuur, met 16 uit 18. Als ajax PSV een kraken is, wat is FC Utrecht-Feyenoord dan? Ja, eigenlijk ook toch? Ja, zit er dicht tegenaan. Ronald van der de Geer die praat ons bij. Ja, het is een kraker. Je zou op het uh, eerste gezicht ook zeggen... Van, nou ja, dat Utrecht dat is altijd wel een naar voor Feyenoord. Maar niets is minder waar. Tot de laatste keer dat uh, Utrecht in eigen huis van uh, Feyenoord won was in 2006. Sterker nog, uit en thuis heeft Utrecht daarna nooit meer van uh, Feyenoord gewonnen. 14 keer op rij, maar die wat betreft. We spreken de statistieken dus in het voordeel van uh, de Rotterdammers. Die uh, goed overwinterd hebben, maar uh, dat geldt eigenlijk voor elke ploeg. Dus dat geldt vanmiddag ook voor, uh, voor FC Utrecht. Maar ja, bij Feyenoord is wel degelijk uitgesproken. We gaan nu in de tweede helft van het seizoen echt voor het kampioenschap. Een, een week van de waarheid wacht waarin de brekenontmoeting met Ajax op het programma staat. Waarin Vitesse ook nog eens naar de Kuip komt. Oftewel hele belangrijke wedstrijden voor Feyenoord te beginnen. Dus die horrorweek in Utrecht vandaag. Bij Feyenoord geen opvallende namen in de basisopstelling. Of het moet die van Tony Villena zijn, die zijn plek verloor aan Ruud Former in de laatste wedstrijd voor de winterstop tegen Peck Zwolle. Maar Vormer is geblesseerd en dus staat Vilena gewoon weer in het elftal van Feyenoord, waar Graziano Pelle uiteraard blikvanger en aanvoerder is. Dan bij Utrecht, daar begint langzaam maar zeker de boeg wat leeg te stromen. En dat is prettig voor Jan Wouters, hij heeft weer wat keuzes. Utrecht is de negende, heeft tien punten minder dan Feyenoord en ziet vandaag in elk geval Stief de Ridder terugkeren. Van een Korsing Dupland, terug van een blessure. En Bulthuis, ook die was geschorst in de laatste wedstrijd voor de winterstop Tegen Go Ahead Eagles. Er staat dus weer een representatief elftal. Aan de aftrap nu in de Galgenwaard. We gaan zo beginnen onder leiding van Gijzer Vink. En straks gaat ook beginnen Cambuur tegen Go Ahead Eagles. Het is bijna half drie. Dit is Radio 1. Tijd voor het nieuws met Mark Visser. De Syrische president Assad denkt niet aan opstappen. Als we ons hadden willen overgeven, hadden we dat wel meteen gedaan... zei Assad tegen Russische parlementsleden in Damaskus. Het deed de uitspraak aan de vooravond van de vredestop... die in Zwitserland wordt gehouden. De Syriërs willen daar vooral praten over terrorisme. De Vereniging Nederlandse Gemeenten vindt dat gemeenten... meer vrijheid moeten krijgen om eigen belastingen te heffen. Dat zegt voorzitter Jorisma in een interview met Nu.nl. Gemeenten halen ongeveer 10 van hun inkomsten... onder meer uit de onroerende zaakbelasting. De rest van het budget krijgen ze van het Rijk. Het kabinet wil veel taken overhevelen naar de gemeente. Volgens Jordesma hoeven hogere gemeentelijke belastingen... de burger per saldo geen geld te kosten. En in Ivoorkust begint de laatste etappe van een operatie om een tiental olifanten te verplaatsen naar een nationaal park 400 kilometer verderop. De verhuizing is anderhalf jaar voorbereid. De bosolifanten die door het gewapende conflict uit hun woongebied zijn verdreven, leven nu te dicht bij de stad Dola. Aan de voorhuizing, daar levert ook Nederland een bijdrage. In Ivoorkust leven nog zo'n 2000 bosolifanten. Dat zijn de hoofdpunten. Radio 1, MOS langs de lijn. We gaan naar de bijna topper, hè? Utrecht tegen Feyenoord. Net begonnen, Ronald van der Geer. Na 50 seconden, de 0-0 stand nog altijd op het scorebord. En het eerste moment van dreiging is geweest met een bal van achteruit. Die door Pelle met de voet werd verlengd in het strafschopgebied. En die kwam terecht aan de linkerkant waar Boetius dacht... nou ja, nu schiet ik hem in de verre hoek langs Robin Ruiter. Maar tussen denken en doen zit toch nog een heel groot verschil. Want hij miste de bal opzichtig en ja, het was dus eigenlijk een schijnschot. En het leverde dus voor Feyenoord niets op en dus ook geen negatieve... Ervaring voor uh, Utrecht in dit geval. Jan Maat. Knap gevonden door Boetius aan de rechterkant. Halverwege de helft van Utrecht. Schaken staat aan de rechterkant. Boetius aan de linkerkant. En Schaken wordt nu richting de achterlijn gestuurd. Een hoge voorzet. Komt bij de tweede paal. Daar zou dan Villé uh, naar de lucht in moeten gaan. Maar uh, dat doet Utrecht. En lost dat uiteindelijk goed op via Diemers en Duplan. Zo lijkt het. Maar Feyenoord zet vroeg druk. En heeft via Klaasie de bal alweer te pakken. Maar het is Indy. Nu aan de linkerkant. Halverwege de helft van Utrecht. Kan weer terug naar Klaasie. En zo is het toch. Nog steeds iemand aanspeelbaar bij Feyenoord. Nu Boetius, Pelle en uh, Immers. En Feyenoord heeft eigenlijk continu in uh, de eerste bijna twee minuten nu de bal. Schaken weer gevonden aan de rechterkant met uh, Bulthuis. Bulthuis veroverd. En dan zou Utrecht kunnen counteren in eigen huis met Jens Storstra. De aanvoerder komt halverwege de helft van Feyenoord aan de linkerkant tot stilstand. Vindt dan de ridder. Ook aan die linkerkant. Die gaat uh, versnellen richting de achterlijn. Geeft een voorzet die door Immers wordt gemist. Maar nog wel wordt geschampt, Waardoor er uh, eigenlijk geen mogelijkheid voor Storstra ontstaat... ...in het strafselgebied om te schieten. En dan heeft Feyenoord de bal weer te pakken. Boetje is in één keer maar weer eens diep op Ruben Schaken... ...die daar een duel heeft met de Bulthuis. Schaken kan aannemen in de buurt van het strafselgebied aan de rechterkant. Draait nu naar binnen, nog altijd Ruben Schaken, nog altijd Ruben Schaken. Ja, dan komt hij voor het linkerbeen uit, probeert hij het maar. Maar uh, wordt het schot geblokt en kan van de Marel eigenlijk niets anders doen... ...dan die bal wegwerken. Duplan wil ontvangen, maar die heeft te maken met Martins Indy. En Matthijssen brengt de bal weer terug in het strafselgebied. En Immer schiet nadat Pelle de bal heeft teruggelegd. Over de goal van FC Utrecht. Een furieus begin van Feyenoord in deze uitwedstrijd tegen FC Utrecht. Continu de bal. Twee momenten van dreiging. Het laatste, het schot van Immers. Over de goal van Robin Ruiter. Door de overwinning van de NEC is Cambuur de nummer 18. En ze nemen het vandaag op tegen Goethe Eagles. Henk Kamp, zeg het maar. Henk Kamp? Ja, ja, dat is een veel naam hè? hier in Groningen. Ik, Ik verstaag toch heel duidelijk Hugo Henk Kamp. Ja, ja, ja. Nou ja, die naam is veelvuldig genoemd hier in deze provincie, uh, ja, Groningen. Ja, wat vind je ervan? Van nou, die 1,2 miljard die, uh, die ja, jullie nou, toebedeeld uh, zijn. Als, als jullie maar niet zeggen... Daar moeten wij in het Westen voor opdraaien. Nee, wij hebben er vanuit Groningen veel meer aan het Westen besteed. Mag ik het daarbij laten, Hugo? Ik kom daar later op terug. Kom je daar later op terug? Prima. Nou, je kijkt nu naar een voetbalwedstrijd tussen Cambuur uh, en uh, Go Ahead. Eagles is 0 tegen 0. Je hebt het al gezegd, een zeer belangrijke wedstrijd voor Cambuur. Omdat de uh, NEC over Cambuur is heen gegaan, Ook over Den Haag is heen gegaan En Cambuur is op dit moment dus hekkersluiter in de eredivisie. We gaan even kijken naar de ingooi van Smit. Dat is de rechterverdediger van uh, de Go Ahead. Met Hij gooit de bal naar Antonia. Antonia uh, gaat lopen, maar die wordt uh, goed uh, afgeschermd. Hij oh, ja, wordt nog steeds in bezit van de bal. Wordt die bal in een 16 meter gebied gespeeld naar Valkenburg. Valkenburg probeert Van der Laan te omspelen. Maar Van der Laan zat op een correcte wijze tegen die bal aan. Ik dacht even dat Valkenburg mogelijk voor de penalty zou gaan. Van der Laan was erop beducht. Heeft de bal over de doellijn getikt. En dan gaat uh, Go Ahead zo meteen aan de rechterkant een hoekschop uh, gaan ze nemen. Dat gaat gebeuren door uh, Smit. Uh, nee, het is niet Smit denk ik. Ja, of is het toch wel Smit? In elk geval, uh, die hoekschop wordt genomen zo meteen aan de rechterkant van het veld. En Cambuur zit dik in de problemen, denk ik. Als je dan even bedenkt denkt dat ze weinig doelpunten maken... gemiddeld over het hele seizoen, gemiddeld nog niet één doelpunt per wedstrijd. Die hoekschop wordt genomen, komt op de rand van een 16-meter gebied, blijft hij nog binnen. Ja, die bal die blijft nog net binnen, kan misschien weer in het 16-meter gebied geprikt worden. Nee, nu gaat hij wel over de achterlijn en gaat het verder gewoon met een doelschop voor, voor Cambuur. Cambuur dus in de problemen, de topscorer Hemmen is geblesseerd, daarvoor speelt Barto... Drosten is geschorst, daarvoor speelt de rechterverdediger Pereira... en Bakker is gewoon gepasseerd en daarvoor speelt Van Moorsel. En Go Ahead kan weer beschikken over Kolder, die staat in de punt van de aanval... en daardoor is Rijsdijk is verdwongen naar de bank. Bal over de zijlijn gespeeld door Rome, de doelman van Go Ahead En Cambuur moet natuurlijk, Cambuur wil wel aanvallen. Het heeft een aardige achterhoede, een aardig middenveld... maar de voorhoede is toch wel het zwakke punt dat is het hele seizoen al gebleken. Maar misschien kan Cambuur ook moed putten uit het gegeven dat Go Ahead in uitwedstrijden Rijden. Gemiddeld bijna drie doelpunten heeft tegengekregen. Het is Elma Macrini En Elma Macrini legt hem even terug op Bijker. Bijker een paar meter buiten het strafschopgebied. Moet Elma Crini die bal gaan voorzetten. Komt de voorzet. Slechte voorzet. Komt tegen de rug van Valkenburg aan. En dan kan Kouwer gaan uitverdedigen. We hebben gespeeld een ruime zes minuten. En de stand in Leeuwarden 0-0. It is een OS Lange Lane, dan sport en muziek. Haven't seen you since high school. Good to see you're still beautiful. Gravity has insolid to pull. Quite yet, I bet you're rich as hell. One that's five, and one that's three. Been two We bruises. Uh, Ronald van der Geer gaat ons uitleggen... waarom het gezicht van Matthijsen onder het bloed zit. Omdat hij een uh, klein tikje heeft gekregen. Ik denk in een uh, duel met uh, Duplan. Maar uh, hij is inmiddels weer behandeld. En uh, het gezicht is schoon. En het bloeden is gestopt als Utrecht er probeert uit te komen bij een 0-0 stand. Duplan nu gezocht aan de rechterkant van het veld in een duel met Bruno Martens Indi. Die twee hebben het al in de eerste 10 minuten met enige regelmaat met elkaar aan de stok gehad. Nu rolt de bal over de achterlijn en zegt de arbitrage het is een, een achterbal omdat Duplan de bal als laatste raakt na het aardige begin van Feyenoord, dat dus alleen eigenlijk een schampschot opleverde van Boetius, heeft ook Utrecht zich wel in de wedstrijd gemeld. Nog niet in de buurt echt van Erwin Mulder, maar het heeft er in elk geval de eerste, de eerste schroom van zich afgegooid. En het is dus nu een echte wedstrijd. Die is omgevlogen, althans de eerste tien minuten zijn omgevlogen. En Erwin Mulder maakt zich nu op voor het nemen van een doeltrap. Zal dat ver moeten doen, omdat Utrecht met de ridder Toornstra ook oor eigenlijk de verdedigers vastzet. Waardoor Mulder lang moet en ergens rond de middellijn immers vindt, bal op de borst, terug naar jammaat, die vervolgens spellen probeert te bereiken, maar daar zit Utrecht tussen. Ayoub sneller dan uh, Immers. Wordt verder op de huid gezeten in dit geval door uh, Klaasie. Duel tussen twee Dreumussen op het middenveld in het voordeel van uh, Klaasie. Maar Klaasie maakt dus de overtreding op Ayoub. Gink staat erbij, geeft in elk geval Utrecht een vrije trap. Doet hij verder nog wat de van dienst vanmiddag? Nee. Wat vermanende woorden en uh, overigens zijn er ook directe excuses van Klaasie aan uh, Ayoub gericht. Ayoub ligt nog altijd op de grond, maar ik denk uiteindelijk dat het uh, wel uh, goed gaat komen met die in middenvelder. Het is overigens, ik zit hem nu in de herhaling te bekijken en ik mm -hmm. hoor aan jou tss, ja. dat jullie dat ook doen, mm -hmm. dat het uh, toch wel een aardige overtreding is. Dat van was een Klaas. Gele kaart op zijn minst hoor. Op zijn minst geel, waarmee hij met een gestrekt been inderdaad op het onderbeen van Ayoup uh, terecht kwam. En het is ook niet zo gek dat hij nu op dit moment even hinkepinkend over het veld gaat. Inmiddels uh, de ridder die nu plan heeft aangespeeld uh, voorin bij uh, FC Utrecht. Daar is Klaasie nu de reddende engel, want die roeit die bal weg. En zo is er dus van dat voortvarende uh, begin van Feyenoord steeds minder over eigenlijk en uh, meldt Utrecht krijgt zich nadrukkelijker als thuisploeg. En dat is misschien ook wel logisch in deze wedstrijd. Lange bal van Ruiter komt terecht bij de ridder. We spelen bijna elf minuten... ...want de ridder wordt nu afgetroefd door Martins Indi. Het is 0-0. Henk Kok is de provincie Groningen ontvlucht... ...en heeft onderdak gevonden in Friesland. Cambuur, go ahead. De wedstrijd is nog 0 tegen 0. We hebben 11 minuten gevoetbald. Het is een gelijk opgaande wedstrijd. Er zijn nog geen kansen geweest. Pereira speelt nu de bal naar de buitenkant. Naar Lukaku En Lucoki probeert langs Schenk te gaan. De bal is over de zijlijn gegaan. Wordt heel snel ingegooid. En die ingegooid gaat weer naar Pereira. Bal ter hoogte van de middenlijn. Speelt Lee Winnem even naar Van der Laan. Van der Laan gaat aan de middenlijn over. Gaat een beetje lopen met de bal. Zal hem misschien afspelen naar de linkerkant. Dat doet hij inderdaad weer. Bijker een bek die heel diep speelt. Ronald van der Geer. Utrecht op 1-0. Daar waar het wordt Goed aan de wedstrijd begon, met Utrecht, bescoorde via, ja je zou bijna zeggen wie anders dan Jens Toornstra. En het is echt een hele mooie, het is balverlies. Ik dacht dat dat van Jordi Klaas was, vlak voor zijn strafschopgebied. Bal ging razendsnel naar Toornstra, die alle vrijheid genoot. En dacht van ja, ik probeer het maar eens met een knal van afstand, net buiten de 16 meter. En de bal ging buiten bereik van Mulder in de verre hoek. En zo komt uh, Utrecht dus op een 1-0 voorsprong. Knoei achterin bij Feyenoord. En zo uh, komt uh, Utrecht dus via Tornstra op een 1-0 voorsprong. Ja, de combinatie is snel met de ridder. Dan geeft de Vrij eigenlijk geen druk op de bal. Waardoor Tornstra die bal kan binnenschieten vanaf een meter of 16. Zet de aanvoerder van Utrecht de thuisploeg op 1-0 tegen Feyenoord. We gaan weer naar de rust in Friesland. Henk Kok. Ja, toch een klein kansje voor de Cambuur Barto, zet de bal zojuist voor vanaf de achterlijn van de linden van Gohead. Kon nog een redding brengen. Ten koste van de hoeskoop, want dat de Cambuur verder uh, niks op. Gevlachten uh, voor uh, buitenspel, scheidsrechter is hier uh, Jansen. Cambuur mag een uh, vrije schop gaan nemen. En dan valt het me toch altijd op in Leeuwarden dat Cambuur... hoe die positie ook is op de ranglijst... dat ze thuis altijd aanvallend voetbal gaan spelen. Maar de makken zitten we gewoon voorin. Van der Laan nu speelt die bal even breed... naast zijn uh, uh, uh, mede-defensieve uh, centrumverdediger Leeuwin. En dan is hij terechtgekomen bij de Lukoki. Lukoki, probeert. Beert King om zeilen. Gaat hij er langs? Gaat hij er niet langs? Weet Schenk nog de bal te veroveren? De vlag van de grensrechter gaat omhoog heeft een overtreden. We gaan, ik denk, even vasthouden tegenover deze lichtvoetige Lukoki. En dan mag Cambuur een vrije schop gaan nemen. Een paar meter buiten de 16-meterlijn. En er wordt natuurlijk gefloten en gejoemd. Maar dat heeft een gehoopt, denk ik, die weer supporters dat er een gele kaart gegeven zou worden aan Schenk. Maar dat is er niet gebeurd. De vrije schop. Ritsma is daar bij de bal. Die kan die bal onmogelijk, denk ik, in één keer op de goal schieten. Of moet een prachtige trap in zijn benen hebben. Dat heeft hij wel. Maar dan moet hij al mikken op de, op de verste hoek. Ron bij de eerste paal. Veel missen in het 16-meter-gebied. Riesmaier gaat die bal nemen met zijn uh, linkerbeen. En dan gaat hij maar net over de doelat. En zo blijft het hier voorlopig. Na 14 minuten voetballen 0 tegen 0. weer probeert er alles om te doen. Ze willen natuurlijk niet op die laatste plaats blijven staan vandaag. We gaan naar de open Australische tenniskampioenschappen. Het was eigenlijk tot nu toe een toernooi zonder hele grote verrassingen. Maar, Mark Brasser, goedemiddag, daar is verandering in gekomen. Serena Williams ligt eruit, hoe kan dat? Ja, hoe kan dat? Uh, ja, uh, nou ja, omdat Anna Ivanovic te sterk was in drie sets. Um, eerst maar even alle credits geven aan, aan Ivanovic. Speelde een geweldige wedstrijd. Um, ja, deed weinig fout, speelde agressief. Maakte goed gebruik van de steekjes die Serena Williams liet vallen. Ja, en die liet die steekjes vallen, zo bleek later op de persconferentie... na afloop van de wedstrijd, hoewel ze het niet als excuus wilde aandragen... ja dat ze fysiek niet in orde is. Uh, ze heeft last van haar rug. Um, die rug die zit voor een groot gedeelte vast. Dat gebeurde in aanloop... naar haar derde ronde partij. Tijdens een training schoot het erin. Nou ja, ze zei, ja, ik had eigenlijk uh, moet ik een paar dagen gewoon niet spelen. Moet ik gewoon een paar dagen rust nemen. Ze heeft ook nog zelfs even getwijfeld... of ze deze wedstrijd wel zou moeten spelen. Maar goed, het is een op- en top sportvrouw die, uh, die graag wil. Ze heeft het risico genomen. In de eerste set uh, leek het allemaal nog, nog redelijk goed te gaan. Ging het nog vrij soepel. Uh, die won Williams. Maar ja, toen vanaf set 2, begin van set 2... zag je toch dat ze steeds... meer mindere ging bewegen. ze was steeds een paar passen te laat uh, bij de bal. Kwam niet helemaal meer goed uit met haar voetenwerk. Ja, en dat in combinatie met dat uitstekende spel van Ivanovic uh, zorgde ervoor dat uh, ja, Serena Williams inderdaad de torenhoge favoriete waarvan uh, ja, wel gefluisterd werd. Nou, misschien zou ze dit jaar wel eens alle Grand Slam toernooien kunnen gaan winnen. Ja. In één kalenderjaar. Hè? Steffi Graaf, 1988, dat was de laatste. Ja, als er een speelster is die dat eventueel zou kunnen, dan is het Serena Williams naar haar totale dominantie van vorige Seizoen natuurlijk de meest constante factor in, in, in het vrouwentennis op dit moment. Maar ja, goed, het mocht niet zo zijn. Ze ligt er gewoon in de vierde ronde uit, en het is Ivanovic die in de kwartfinale staat. Ja, hadden wij daar niet toch al een heel klein beetje een streep doorgezet? Door Ivanovic? Yeah. Ja, nou ja, kijk, ze is natuurlijk op zich nog niet zo oud. 26 uit mijn hoofd. Uh, 2008 stond ze, dat, wa, dat was echt haar jaar. Yeah. Toen ze haar enige Grand Slam toernooi in Parijs. Stond ze in de finale ook van de Australian Open. Uh, was ook zelfs even de nummer 1 van de wereld. Daarna is het inderdaad uh, redelijk uh, bergafwaarts gegaan. Er waren een heleboel dingen belangrijk in het leven van Anna Ivanovic. En dan bedoel ik de Spotlights, de Catwalk en de uh, Glossy Magazines. En de focus lag niet meer op tennis. We we gaan naar Ronald van der Geer, begrijp ik. Gelijkmaker voor Feyenoord. Na iets meer dan 16 minuten doelpunt te maken Ruben Schaken. Op het moment dat hij binnenschiet, kijkt hij nog wel even naar de grensrechter. Omdat het daar veel leek op uh, buitenspel. Maar dat is het dus uiteindelijk niet. Het schot is namelijk van uh, Filena, net buiten de 16. En dan staat uh, Schaken in de baan van het schot. Maar nu op de herhaling is te zien dat hij uh, niet buitenspel staat. Die aanval wordt aan de linkerkant opgezet. Filena komt in het cirkeltje voor het strafschopgebied in balbezit. Nou ja, schiet met het linkerbeen en daar... Staat schaken eigenlijk in de baan van het schot. En verandert die bal zodanig van richting dat Robin Ruiter geklopt is. Nou, geen buitenspel dus. Bulthuis was de man die nog bleef hangen. En er dus voor zorgt dat dit een doelpunt is dat gewoon door kan gaan. En zo is dit een zeer boeiende ontmoeting. zo net na de winterstop tussen Utrecht en Feyenoord. Want het is 1-1 na 17 Kok. minuten. Henk Kok, ja. Een prachtig doelpunt. Ik denk dat Rietzma die bal gewoon in de bovenhoek scoort. Dat is de paasje van Van Moorstel. En van buiten het 16 meter gebied met zijn Onhoudbare Rome. Een prachtig doelpunt van Rietsmaier. En dat was het eerste grote moment in de wedstrijd. Behalve We dat kleine kansje dan van Barto co werd even in onder druk gezet, veel onder druk gezet. De er kwam ook een gele kaart voor overgooien, maar Kambuur ging door. Heel mooi balletje. En dan ziet Riedsmeier, net van buiten het 16-meter gebied, wordt die bal onvoldoende geblokt. Rome die zweeft nog wel naar die bovenhoek, maar kan er absoluut niet bij. Prachtig doepen van Riedsmeier, 1-0 voor Kambuur. Oeh, dat was een hele mooie. Uh, Mark Brasser, we hadden het over Anna Ivanovic en dat heel veel dingen in haar uh, leven belangrijk waren, maar tennis hoorde daar heel eventjes niet bij. Hè? Nee, tennis horen daar niet bij. En dan zie je dat ja, als de focus niet. Uh... Ronald. Nou, no <laughs> ja. Sorry Mark en sorry alle tennisliefhebbers. Maar wij hebben weer een briljantje te melden van Grazia <tie> wow. de Pelle ongelooflijk mooie bal achter het standbeen langs. Hij staat in een vol strafschopgebied, maar bedenkt toch dat hij het op deze manier wil doen. Jan Maat is weg aan de rechterkant met een goede beweging. Glijdt hij richting het strafschopgebied. Dan komt die bal op het 5 meter gebied en neemt hij hem achter het standbeen langs. Tikt hij hem langs een verbouwereerde Robin Ruiter. Dit is Graziano Pelle die van de week zijn boek uitgaf. Pelle spreekt. Maar nu vanmiddag in Utrecht laat hij zoals Koeman graag ziet zijn voeten spreken. En op wat voor manier zegt. Dit is een een taalkundig hoogstandje, maar dan met de voeten uitgevoerd. Graziano Pelle zet Feyenoord op 2-1. Wauw, hij zit hier met een grote glimlach ja, op ons gezicht. wat een mooie goal. Mark, zullen we het gewoon nog een keer proberen? We proberen het nog een keer, <laughs> ja. Ja. We hadden well, het over Anna Vijn <laughs> <Final laughs> geloof ik. Ja. Ja. <laughs> ja, nou, dat is de focus inderdaad een tijdje niet op tennis lag En, en nu de focus inderdaad daar wel weer voor de volle 100 op ligt. Ja, kan ze gewoon, en, en dat wisten we ook wel... kan ze natuurlijk gewoon nog altijd heel goed tennissen. Je wordt ook niet zomaar de nummer één van de wereld natuurlijk. En um, ze zou ook zomaar door kunnen gaan naar de halve finales. Ze speelt nu in de kwartfinales tegen een, tegen een jonge Canadees... Dus je niet Bouchard. Ja, als je van Serena Williams kan winnen, dan kan je van iedereen winnen. Dus waarom niet van Bouchard? Dus het ziet er, het ziet er heel goed uit voor uh, Anna Ivanovic. Ja, we begonnen dus met die, die enorme verrassing uh, Serena Williams eruit. Waren er bij de vrouwen nog meer verrassingen? Nou, de Duitse Angelique Kerber uh, staat ook in de top 10. Uh, die verloor van Flavia Penetta. Dat is, wel, dat is wel een verrassing. Flavia Penetta, de Italiaanse. Um, dat was verder ja, toch een, een verrassing. En die, die, die Pennetta, ik noemde net al dat, dat Ivanovic nu gaat spelen tegen Bouchard. Uh, Penetta gaat spelen tegen Nali. Um, die won heel makkelijk van de in Makarova. 6-2 en 6-0. Dus dat zijn uh, de kwartfinales zeg maar, in dat schema uh, bij, bij de vrouwen. Uh, verder, um, ja, nee, ja, God, ja, Pennetta wind van Kerpen. Ja. God, het kan gebeuren. Ja. Zullen we dan nog even naar uh, de mannen kijken? Uh, was daar iets heel opvallends? Wat, wat, wat voornamelijk tot nu toe opvalt, is dat alle grote spelers eigenlijk redelijk makkelijk de volgende ronde bereiken. Ja. Nee, dat klopt. En uh, de eerste week zijn ze allemaal uh, goed doorgekomen. Uh, afgezien dan, hè, van Del Potro, die, ja. die, die uitgeschakeld is. Maar goed, uh, Federer, Nadal en Novak Djokovic ook. Uh, vannacht speelde tegen de Italianen Fornini. Djokovic uh, groeit echt in het toernooi. Dat hebben de meeste spelers wel hoor. Het is natuurlijk, hè, ze komen allemaal uit een, uit een, uit een winterstop zeg maar. Uh, moeten allemaal weer hun ritme vinden. Nou, we hebben de eerste week gezien dat ze te maken hadden met, met, met, met extreme hitte. En dat soort dingen. Dus uh, gedurende uh, Toernooi per partij gaat het niveau omhoog. En dat moet ook, want ja, in de kwartfinale zometeen uh, gaat, het, gaat het toernooi echt beginnen. Uh, Djokovic 6-3, 6-0, 6-2 tegen Foynini. Nou, we hebben gisteren Nadal gezien, hè. Die, die, die, uh, die, uh, die Fransman. Um, ja, ik weet uh, ook, kan he? even niet op zijn naam komen. Uh, nou, Was het won, won ook Won ook heel makkelijk het uh, nee, so, uh, nee, die andere. Monfies, inderdaad. Monfies, ja. Ja, <laughs> ja, dankjewel. Monfies, inderdaad, ook vrij makkelijk versloeg, terwijl dat toch ook wel een tegenstander van is. En die Fognini is ook gewoon een jongen uit de top 15 van de wereld. Waar Djokovic dan helemaal niet vindt. Van sorry Mark, sorry Mark. 2-2, ja? ja. wat een middag is dit, zegt in Utrecht. Jens Storstra maakt zijn tweede van de middag. Snelle ingooi aan de, de linkerkant bij uh, FC Utrecht. Dan staat uh, Feyenoord nu te reclameren dat er een mis is gegaan met die, uh, met die ingooi. Belacht nu werkelijk scheidsrechter Vink. Ik moet je heel eerlijk zeggen dat ik niet helemaal weet wat Feyenoord nou bedoelt. En waar ze nou zo ontzettend boos over zijn. Want het is een ingooi aan de linkerkant. Feyenoord staat gewoon verkeerd. Bal wordt voorgegeven. Wordt ook nog aangeraakt. En Toornstra staat helemaal vrij rond de penalty stip voor Erwin Mulder om die bal binnen te tikken. Nou, nog maar eens kijken dan in de herhaling wat er mis zou kunnen zijn gegaan. Nou, eigenlijk heel weinig. Die bal wordt binnen gegooid. De ridder is degene die de voorzet geeft. Matthijsen staat wel bij Toornstra. maar niet meer dan dat. En dan kan Toornstra in een leeg doel die bal binnenprikken. En zo komt Utrecht op voorsprong. Komt Feyenoord daarna langzij en maakt het via Pelle de, de voorsprong van 2-1. En nu is Toornstra daar alweer met zijn tweede goal. Even nadat hij al heel dicht bij de 2-2 was. Met een vrije trap vanaf de linkerkant. Van echt heel ver. Maar die wel richting de bovenhoek zeilde. En waar Erwin Mulder de nodige moeite mee had. Het is een spektakelstuk deze middag in Utrecht tot nu toe. Want het is al 2-2 bij FC Utrecht Feyenoord. Mark Brasser, wie, wie van, van die jongens, jongens, grote mannen... Jongens, stoppen gewoon mee, joh. Ja, moeten Jullie worden we ermee ophouden? We gaan gewoon door hoor. We doen net alsof er niets aan de hand is. Nou, vooruit. Tennis. Uh, <laughs> Mark, wie van die grote mannen... wie, wie dicht jij de meeste kans toe? Of, of ontloopt het elkaar gewoon niet zo heel veel? Nee, het ontloopt elkaar inderdaad niet zo heel erg veel. Het, het, het zal nu moeten gaan blijken. We krijgen nu... Nou ja, vannacht krijgen we nog vierde ronde partijen... waarin de mooiste die is van, van Roger Federer tegen Tsonga. Oh, Dat is op ja. papier natuurlijk een geweldige wedstrijd. Dat is dan nog maar een vierde ronde. Maar als we even kijken naar de kwartfinales... die nu bekend zijn bij de mannen... dan gaat Djokovic het opnemen tegen Stanislas Wawrinka... speler uit de top 10... Ja, daar speelde hij vorig jaar tegen in de vierde ronde. 12, 10 werd toen pas diep in de vijfde set voor Novak Djokovic. En iedereen zei na die partij, ja, Vrinka had deze partij eigenlijk moeten winnen. Had hem ook kunnen winnen, had hem ook moeten winnen. Um, dus ja, nu gaat het, uh, nu gaat het echt gaat het spelen. Nu blijkt wie in de eerste ronde, in de eerste rondes, dus, zeg maar, weinig energie heeft verspeeld. Wie goed is, wie zijn niveau naar een nog hoger level, zeg maar, kan tillen. Want we krijgen ook bijvoorbeeld een kwartfinale tussen Ferrer en Berdy. De nummer 3 en 7 van de plaatsingslijst. Dus nu gaan echt de grote jongens. Gaan nu echt opstaan. En dan ja, heeft Djokovic veel indruk gemaakt. Heeft Nadal heel veel indruk gemaakt. Uh, Andy Murray is misschien wel. Een beetje de lachende derde. Van het hele stel, Want die speelt vanavond. of uh, Komende nacht speelt hij zijn, zijn vierde ronde partij. Tegen een, ja, een lucky loser. Stefan Robert. Nou, dat, dat, dat mag eigenlijk geen probleem zijn voor Andy Murray. Die tot nu toe al zijn partijen. Al makkelijk in drie sets heeft gewonnen. Dus hij zou zomaar heel makkelijk. Door kunnen gaan naar de kwartfinales. Nou, dat levert hem dan uh, inderdaad weer voordeel op. En dan komt hij misschien daar in die kwartfinales wel te staan tegen Roger Federer. Dus het kruipt nu allemaal naar elkaar toe. De verschillen worden kleiner. De grote jongens, de, de spelers uit de top 10, de Grand Slam winnaars, de jongen met heel, jongens met heel veel ervaring. Ja, die gaan elkaar nu tegenkomen. Dus komende nacht al met uh, Federer, Tsonga. Maar zeker ook vanaf uh, de kwartfinales, uh, de dag erna. Ja, dan gaat, het, uh, dan gaat het echt helemaal los. Het gaat nu echt beginnen. Dankjewel, Mark Brasser, voor het meest onderbroken interview ooit, denk ik. Ronald <laughs> <laughs> van der Geer. Ja, we gaan uh, even, even uitblazen. 2-2 is het, na 24 minuten. En uh, we kunnen uitblazen, want Jan Maat is geblesseerd geraakt... bij een actie van uh, Edouard Duplan rond zijn eigen strafstoepgebied. Vink geeft uh, Feyenoord de vrije trap... Een dupland wat vermanende woorden. Maar goed, we zijn begonnen zeg, met dit duel. Ongelooflijk, vier doelpunten al in een tijdsbestek van... Nou ja, wat zal het zijn? 1, 22 minuten. Daar waar Feyenoord heel goed begon, kwam Utrecht steeds meer in de wedstrijd. En via Toornstra op een 1-0 voorsprong. Feyenoord zette eigenlijk alles recht. Met twee doelpunten waarvan natuurlijk die tweede fantastisch was van Graziano Pelle. Maar ik vraag me nog altijd af waarom Feyenoord bij de 2-2 van Toornstra... Die dus een paar minuten geleden viel. Waarom er nou werd geprotesteerd eigenlijk? Het zal misschien zijn omdat er niet op die de juiste plek werd ingegooid. Feyenoord dan in ook geval volledig verrast door dat snelle ingooien van FC Utrecht. De ridder was weg. Ja, die zag Toornstra meegelopen zijn vanaf het middenveld. Thijssen kon eigenlijk niets meer doen. En Herwin Mulder ook niet. En zo uh, hebben we dus vier doelpunten in een kort tijdsbestek. Heeft Feyenoord nu de bal via Filena? Wordt Boetius weggestuurd? Nog even kijken of hij er wat mee kan met die bal. De bal blijft in elk geval binnen. Boetius zou dan nu met een voorzet moeten komen. Nee, dat doet Filena. Wie gaat er de lucht in? Immers, nee. bulthuis wint het duel. Klaasie vangt wel. Maar het is 2-2 na 26 minuten. Henk Kok, Cambuur, go ahead. Het is ook een leuke wedstrijd om naar te kijken. Weliswaar minder doelpunten dan in Utrecht. Er staat 1-0 voor de Kambuur. Door een prachtig doelpunt van Rietsmeijer. En dat is ook verdiend voor Kambuur. Kambuur jaagt, zet druk. Dwingt afspeelfouten af bij Goherd. En wat mij vooral opvalt dat, ze opvalt. dat ze in de duels meer kracht laten zien. Dat ze feller zijn in de duels. En dan maakt Goherd te veel fouten. Prachtig vrije schop. Ik heb ook nog gezien van Rietsmeijer. Heeft al een doelpunt gemaakt. Maar een vrije schop precies recht voor de goal. Twee meter buiten de 16-meter gebied. Maar die bal ging naast. Nu de aanval van Gohaird. Gaat over de linkerkant. En de bal. uiteindelijk komt hij weer terug bij Nienhuis. De doelman van Cambuur. Moet er wel even zeggen dat ook Bijker van Cambuur een gele kaart heeft gekregen. Van zegt Janssen. Het was een behoorlijke overtreding. Hij ging wel voor de bal. Maar dat is niet alle tijdmaatstafgevend. maatstafgevend. Bovendien bestaat er nog zoiets van buitensporige inzet. In dit geval raakte hij gewoon het linkerbeen van zijn tegenstander. In dit geval Antonia. Dat was een behoorlijke overtreding. Alleen maar afgestraft met geel. Nog even kijken naar deze van van gaat die bal naar manu komt er nog een kantje manu het 16 meter gebied binnen de bal moet volgezet worden gaat over de achterlijn gaat niet over de achterlijn en geen strafschop Het blijft voorlopig 1-0 1-0 is het dus bij camburgo het eagles het is 2-2 bij fc utrecht tegen feyenoord en nec ado den haag is al afgelopen 3-1 we gaan er even uit voor het nieuws van 3 uur en daarna volgen we de wedstrijden op de voet ook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 Ode aan het ballet door Alexandra Radius en Han Hebelaar. En een smaakvolle avond volgens Thomas van Luijn. In Kunst TV vanavond om 5 over 6 op Nederland 2. 876543. Ja, ook de BMW 320 D-Sedan krijgt nu standaard deze achterapsautomaat en heeft slechts 20% bijtelling. Vakantie, maar dan wel op jouw manier. Echt tussen lokalen zijn en andere cultuur leren kennen.